En oude Sjaak gaat niet zo vaak meer naar de kermis, maar deze zomer is het eindelijk weer eens raak. En alles draait en alles zwaait en het is een herrie. Dat zien en horen oude Schaak zo wat vergaat. Daar loopt hij dan als een jonge man door al die drukte en ieder meisje kijkt hij heel verlekkerd aan. En als hij voor de schieten staat met zo'n lekker grietje praat, merkt hij dat hij best nog indruk maken kan. Elke kermisman die prijzen maar waren aan, er schettert die muziek, de stem van zwarte Riek, daar spettert de patat en draait het reuzenrad. En niemand heeft de laatste tijd zo'n lol gehad. Wat een kans, Sjaak heeft weer chance en wat een prachtmeid. Het kon niet beter gaan, ze kijken hem lonkend aan. Dat maakt Sjaak blij, hij houdt er vrij, hij wil betalen. Ze krijgt een suikerspin en hapt er gretig in. Daar gaat ze weer de derde keer in de raketten. Dan wil ze kijken naar het vechten met de weer. En als ze in het spookhuis gaan, haalt hij haar voorzichtig aan. Ze geeft een harde gil en buiten staan ze weer. Elke kermismaal die prijzen baarden aan. Er schettert die muziek. De stem van zwarte riek, daar schettert de patat. En draait het reuzenrad. En niemand heeft de laatste tijd zo'n lol gehad. Elke kermismaal. Uit, maar ja, vooruit is nou toch kermis. Ze draait en botst en zweeft tot hij geen cent meer heeft. Zo'n meid is vreed voor Sjaak het weet is ze verdwenen. En hij zal nooit te weten komen hoe ze heet. En alles draait en alles zwaait voor Sjaak zijn ogen. Hij sloft alleen naar huis en komt dan doodmoed thuis. Waar hij niet goed slapen kan, want de wind voert nu en dan. Flarden aan van laat rumoer en feestgeruis. Elke kermisman, die prijzen waren aan. Er zettert er muziek, de stem van Zwarte Riek. Daar spettert de patat en draait het aan.